VVD en PvdA komen vanmiddag met hun voorstel... tijdens een debat met minister Schults van Hagen. De NS heeft een recordboete gekregen van ruim 2 miljoen euro... omdat te veel treinen vorig jaar niet op tijd reden. Een deel van de boete kan nog worden kwijtgescholden... als de spoorwegen dit jaar hun leven beteren. Volgens de afspraak met het kabinet mag 93 procent van alle treinen... maximaal vijf minuten vertraging hebben. Dat werd net niet gehaald, onder meer door de strenge winter van vorig jaar.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 Aan de B-verkeersinformatie. Acht files nog, zo'n dikke 30 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste van die files zijn een kilometer of drie lang. Er zit één eind uitschieter tussen. En dat is de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Zoetenwouder rijndijk staat 8 kilometer. De Nationale Carrièrebeurs. Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers. Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart in de Amsterdam Rij.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het Vaticaan probeert het imago van de katholieke kerk wat op te krikken. Paus Benedictus komt op televisie op Goede Vrijdag en beantwoordt dan vragen. Uh, wethouders en burgemeesters die voelen zich vaak bedreigd en geïntimideerd. en weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar we gaan eerst naar Qatar. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... beginnen daar aan een tweedaags bezoek aan dat land, aan Qatar. Ze zijn doorgereisd na het privébezoek... dat ze gisteren brachten aan de sultan van Oman. Marike de Vries, koninkhuisverslaggever, is in Qatar. Marike, eerst maar even over dat diner gisteravond met de sultan. Het privé-diner. Weet je daar nog iets meer van? Nou, daar is niets over naar buiten gekomen, hoor. Over wat daar besproken is, hoe dat is gegaan. Het enige wat bekend is gemaakt is dat de koningin na het diner gewoon is gebleven in het al paleis Ze heeft dus onderdak gekregen van de sultan. En vanochtend uh, met de KBX is ze richting Qatar gevlogen... waar ze zojuist om 9 uur juli tijd, 11 uur onze tijd is geland. Ja En, en zijn er verder nog reacties gekomen op dat uh, privébezoek... wat toch eerst een staatsbezoek was? Nou, niet zozeer uh, meer op dat privédiner als wel nog op het uh, afzeggen van het staatsbezoek. We zijn natuurlijk met een groep mensen, onder meer ondernemers, die toch afgereisd waren naar Oman, uh, gevlogen vannacht van Oman naar Qatar. Uh, en met die ondernemers, als je met hen praat, dan merk je dat er toch, nou ja, op z'n zachtst gezegd, wat zacherijn bij zit, dat dat staatsbezoek is afgezegd. Uh, nogmaals, er zou een hele zware, uh, belangrijke economische delegatie meegaan met de koningin. Die hadden allerlei belangrijke afspraken met het uh, bedrijfsleven in Oman. Er zou een rondetafelconferentie worden gehouden. En uh, nou ja, sprekende met die ondernemers hoor je dat uh, afspraken die zij hadden gemaakt of dachten te hebben gemaakt... met uh, het bedrijfsleven en met de overheid in Oman allemaal afgezegd zijn. Uh, zij vrezen dus ook dat zij nu grote orders mis gaan lopen... en willen toch eigenlijk wel dat tot op de bodem wordt uitgezocht... wie nou eigenlijk verantwoordelijk is geweest... voor dat afzeggen van dat staatsbezoek. Uh, is er misschien een mogelijke uh, verhaal te halen ergens? Hmm. Um, ja, we zeiden het al, ze beginnen nu aan dat tweedaagse bezoek aan Qatar. Z zijn ze al gearriveerd in Qatar? Ja, ja, ze zijn net geland om 9 okay. jullie tijd, 11 uur onze tijd. Oké, okay. en hoe ziet het programma van het staatsbezoek eruit? Zometeen uh, vertrekt uh, het gezelschap uh, naar het Amiri Diban. Dat is het paleis van de emir. Qatar heeft een emir. En daar zullen ze verwelkomd worden door uh, zijn Hoogheid Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Het is een mondvol. Uh, en dat is eigenlijk, daarmee schrijft de koningin ook geschiedenis. hè? Het is de allereerste keer dat een Nederlands staatshoofd uh, de golf bezoekt. Uh, nooit eerder geweest in Dubai of Kuwait, uh, maar wel nu voor het eerst in Qatar. En dat begint vandaag. En dan uh, uh, de rest van de dag zal in het teken staan van... Uh, ze gaat naar een museum over uh, islamistische kunst. En ze zal een wandeling hebben door de zoek. en ook... Zal ze een ontmoeting met het bedrijfsleven bijwonen? Alsnog een ronde tafelconferentie, maar dan in Qatar. Ja, nou, uh, waar ligt het zwaartepunt? Hebben, hebben ze een doel? Wat moet er beslist gerealiseerd worden deze dagen? Ik geloof dat het vooral gaat over de goede betrekkingen tussen beide staten. Uh, en dan uh, geldt het natuurlijk voor die economische missie in de hoop dat daar weer interessante orders uit zal komen. En de koningin als vertegenwoordigster van Nederland... gaat het dan met name natuurlijk over het onderhouden van goede relaties... met het vorstenhuis hier. Oké. Okay. Marieke de Vries, dank je. Tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Velle gevechten weer in Libië, vooral in het oosten. In Raslanouf en Zwaïa, in het westen. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen zegt dat Gaddafi aanzienlijke successen boekt. De berichten uit Zwaïa in het westen zijn toch wel dat daar... tanks en panzerwagens in het centrum opereren...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 Ondertussen ontstaat er steeds meer een scheiding in Libië... een scheiding tussen een westersdeel in bezit van Gaddafi en zijn aanhangers... en een oosters deel dat, van de opstandelingen. Midden-Oosten-deskundige Hendriks Hendricks... acht echter een splitsing van het land voorlopig nog geen serieuze optie.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 zijn. Ze gaan allemaal mensen in de buitenwijken zijn aan het, het uh, interviewen en het gaat allemaal geweldig in Zouwen en het volk is blij et cetera. Maar ik vind dat toch niet zo'n hele sterke indruk maken. Ja, en of een eventuele instelling van een no-fly zone boven Libië verschil zal uitmaken is maar zeer de vraag, zegt uh, Bertes. Het, het zou een uh, verschil kunnen uitmaken, uh, maar dat zal denk ik niet uh, voldoende zijn, want uh, zo heel veel uh, luchtmacht hebben we nou ook weer niet gezien. Wat ik wel uh, vaststel is dat, uh, kijk, de, de Europese Unie staat uh, vooraan, althans Frankrijk en, en Engeland, uh, om te zeggen van dit kan zo niet. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat Europa...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 Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks was dat van de instituut Klingendaal. Morgen proberen de landen van de NAVO in Brussel het eens te worden over een zone, een no-fly zone. Wel is daarvoor een resolutie van de VN-veiligheidsraad nodig. Ja, en de kans dat Rusland en China dan een veto zullen uitspreken is zeer groot. Nieuws uit eigen land. Veel burgemeesters, wethouders en raadsleden hebben vragen, veel vragen over hun veiligheid. Waar kunnen ze nu wel en waar kunnen ze geen aanspraak op maken als ze worden bedreigd en geïntimideerd?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 Er staan nog uh, zo'n zes files, bijna 25 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, het valt allemaal reuze mee, het wordt snel rustiger. Maar er zit één uh, uitschieter tussen qua file lengte, de A4 Amsterdam Den Haag. Daar staat tussen roelof en Soeterwoude-Rijndijk 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vandaag is er protest van allerlei organisaties... tegen de plannen van het kabinet om illegaliteit strafbaar te maken. Mark-Robin Visser doet daar vanochtend het verslag van. Hoorde we al eerder over, hoorde ook de minister Mark-Robin. Ja, die gaf niet veel hopen. Die gaf niet veel hoop, maar ik merkte ook dat hij nog wel heel duidelijk zei... de discussie moet nog wel gevoerd worden. En dan ja. kijken we op individuele basis wel hoe dat allemaal verder moet. Ik heb de indruk dat het allemaal nog niet echt uitgekristalliseerd is. Maar als die plannen nou echt doorgaan... dan is illegaliteit straks in Nederland strafbaar. En misschien ook wel mensen die illegalen... afschuwelijk wordt trouwens nog steeds... Helpen. Uh, ik ben de hele ochtend in een opvanghuis in Utrecht... waar mensen wonen die geen verblijfsvergunning hebben. Zeven moeders met kinderen die uh, niet goed weten hoe dit verder moet. Die ook bang zijn uh, voor uh, die plannen van het kabinet. Uh, de vraag is of straks ook de initiatiefnemer van het huis... waar deze mensen strafbaar zijn. En de vraag is bijvoorbeeld ook of de vakbonden straks strafbaar zijn. Want vakbonden schrijven mensen zonder verblijfsvergunning wel in. Ron Meijer van de FNV is hier even heen gekomen. U gaat straks ook naar de presentatie van het platform. Want FNV... Zit daar ook in? Ja, dat klopt. En uh, nou ja, wij organiseren uh, alle werknemers in dit land. En het maakt ons niet uit welke status, achtergrond, religie of kleur ze hebben. Want wij vinden dat het organiseren in een vakbond een mensenrecht is. En u schrijft dus ook illegale, zogenaamde illegale in? Ja, wij schrijven mensen zonder papieren, die kunnen lid worden. Uh... werkt dat dan? Hoe doen jullie dat dan? Nou, ja, zoals bij ieder <lacht> ander. Dus uh, mensen die werken, die willen hun rechten ophalen. En uh, daar hebben ze uh, recht op in dit land, om maar zo, zo te stellen. En dus kunnen ze, kunnen ze lid worden bij de vakbond. Ja. Want illegalen werken soms ook. Ik heb vanmorgen al een moeder gesproken die schoonmaakwerk doet. Ja, nee, dat klopt. Uh, bijvoorbeeld huishoudelijke werkers, om ons wat te noemen. Doen heel belangrijk werk. De zorg over onze huizen, zorgen zorg over onze kinderen. En letterlijk de letteringenvullig de sleutel tot onze huizen. Ja, dan kan mij niemand wijsmaken dat die mensen nu plotseling uh, criminelen worden. Wie heeft u meegenomen? Ik heb uh, twee uh, huishoudelijke werkers meegenomen. Jasmin en uh, Grace. En uh, zij kunnen zelf uitstekend vertellen waarom uh, zij uh, belangrijk werk doen. Ja. Jasmin, uh, u, u bent Jasmin, hè? Ja. U, ben, u verblijft u illegaal in Nederland? Um, m, ja. Ja. ja. Wat voor werk doet u? Um, ik schoon um, het privéhuis ja. van de mensen. En u bent lid van de FNV geworden, waarom? Want um, ja, uh, um, de FNV herkent ons als de werknemers. Ja. Ja. En waarom bent u lid geworden van de FNV? Ja, omdat de fnb vechten voor de rechten, voor die werkers. En we zijn werkers. Ja. En we werken. Nou is het wel de vraag, meneer Meijer... of de FNV dat straks, als die regeringsplannen doorgaan... kan blijven doen, vechten voor de rechten van illegale. Nou, wij zullen dat blijven doen. Eh, maar u heeft wel gelijk dat het krankzinnig is... Dat je, nu, dat je straks mensen die werken, die eerlijk werk doen... dat je, dat je straks medeplichtig zou kunnen worden eh, volgens dit kabinet. Aan nou, het... U zegt eerlijk werk, maar eh, als mensen illegaal in Nederland zijn... kunnen ze toch niet gewoon eerlijk werken? Nou ja, kijk, wat je, wat je moet eh, onderscheiden zijn twee dingen. Dat is op de eerste plaats eh, dat illegaliteit een symptoom is... en niet het echte probleem is. Het echte probleem is namelijk... Dat echt werk niet als echt werk behandeld wordt. Uh, en wij vechten altijd voor de rechten van werkers. En dat doen we hier dus ook. Uh, nou ja, uh, um, dat, dat, vervolgens, dat je dan medeplichtig zou kunnen worden aan een stap af feit, dat is eigenlijk krankzinnig. Wat mij betreft betekent dat dat Nederland langzamerhand zijn uh, onschuldigheid verliest. Uh, we zitten hier gezellig allemaal aan de tafel met een kopje koffie... bij uh, Henny van den Nagel, die dit huis runt. Henny moet zo weg, maar we kunnen nog eventjes. Hè. Als u dit nou allemaal aanhoort, wat denkt u dan? Dan denk ik, uh, we gaan gewoon rustig door. Maar het is een, een, natuurlijk een vreselijke gedachte dat dit gaat gebeuren. Uh, dat wij uh, te maken krijgen met eenvoudige mensen... die helemaal geen criminele bedoeling hebben... dat die opeens criminelen worden gemaakt. Dat, dat is wat mij het meest tegen de borst stuit. Duidelijk. Succes, Ron Meijer, straks bij, bij dat platform. Dat wordt zo meteen gepresenteerd. Ja, dat klopt. Okay, u gaat daar zo meteen naartoe. Groeten vanuit Huizen, Agnes in Utrecht. En er was vanochtend, de hele ochtend, Mark Robin Visser.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 Very credible, yeah. Hij maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Roma-cultuur. So and and de wereld that, you know, verandert. Things that they used to do just don't work anymore. We you kunnen onze levensstijl niet meer volhouden. Of that, so hard to hang on to it. De Roma-cultuur implodeert. Dat is doodzonde. De festivals and all these huge events that tra and gypsies used to go to,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 Riet. Een bijdrage was dat van Matthijs van der Wiel. Het boek, vertaald in het Nederlands, is vanaf 10 maart verkrijgbaar. En het heet het Sigeunerkit. Vijf voor half tien, dit is het NOS Radio 1-journaal. Het wordt een unicum voor het Vaticaan. Zo mag je het televisieoptreden van Paus Benedictus XVI op Goede Vrijdag wel noemen. De Paus zal op die dag op televisie vragen van kijkers gaan beantwoorden. Gaan we over praten met onze correspondent in Rome, Bas Mesters. Bas, geen Paus heeft dat ooit gedaan. Waarom doet Benedictus XVI dat nu wel? Nou ja, je moet... Benedictus heeft al één boek over Jezus geschreven. Zijn tweede boek komt binnenkort uit. Jezus promoten is natuurlijk zijn core business, zijn hoofdtaak. En dit is een middel daartoe... Um, het is overigens niet zijn initiatief. Het is op verzoek gebeurd van een rij televisieprogramma... dat uh, naar zijn evenbeeld heet. Vroeger werd er op uh, tv, op Goede Vrijdag... altijd een beetje de programmering aangepast. Er bestond ook een programma Vragen over Jezus. Nu gaan de programma's Big Brother en de quizzen en de sport... dat gaat allemaal gewoon door. En het idee was om de uitzendingen weer wat meer te koppelen aan Goede Vrijdag... En uh, die programmamakers hebben verzonnen om dan vragen over Jezus te laten stellen door het publiek aan experts. En kwamen op het idee waarom niet ook de paus vragen om uh, antwoorden te geven op die vragen. Hmm. Maar heeft dat dan alleen te maken met het uh, promoten van Jezus zoals jij het noemt? Is heeft dat niet ook te maken met uh, nou, toch wat gedeukte imago wat opgevezeld moet worden van het Vaticaan? Ja, dat is dan uh, wat, wat snel gedacht wordt. Maar het is toch echt zijn hoofdtaak om Jezus uh, te promoten. Dus ik denk dat het niet zozeer gebeurt om, um, om zijn imago op te vijzelen. Ik denk dat hij dat ook graag wil. Hij is wel vaker in dialoogsituaties heel sterk. Uh, er, is ook, er zijn ook wel eens er zijn meer interviews geweest... Van journalisten met de paus. Hij heeft dat interviewboek uitgegeven. Um, de, hij heeft dat ook gedaan voordat hij paus was. Dus ik, ik, ik zou daar toch. Natuurlijk is het een bijkomend effect dat het eventueel uh, hem, hem goed zal doen. Mm -hmm. Maar dit past wel in de lijn van zijn uh, optreden. Nou, is het uh, de dichtstbijzijnde dag? Dichtstbijzijnde uh, christelijke feestdag? Goede vrijdag? Of uh, is het een speciale reden? Want het had natuurlijk ook op, op kerst of met Pasen kunnen gebeuren. Had ook gekund, maar natuurlijk is het wel zo dat de Goede Vrijdag offerde Jezus zich op voor het welzijn van de mensen. Dat is de cruciale daad van hem volgens het christendom. Niet het feit dat hij geboren is, dat nee. deed hij niet zelf. Dus het is wel logisch om het dan te doen. Ik heb er nog iets van geleerd. Ik dacht altijd dat Jezus om drie uur stierf van het kruis, maar. Deze uitzending begint om tien over twee. Oh. Dat zou het tijdstip zijn uh, waarop hij de geest gaf. Dan moet ik nog eens goed uitzoeken hoe dat allemaal precies zit. Dus uh, om tien over twee, op Goede Vrijdag, dan begint het programma. Oké. Okay. En, en mogen alle vragen gesteld worden... of wordt er toch ook een selectie gemaakt? Alle vragen mogen gesteld worden. Uh, maar van tevoren, al vanaf nu, kunnen ja, mensen ja. vragen naar de redactie sturen. Dan gaat men kijken welke vragen het meest gesteld zijn... welke het scherpst zijn... en wellicht ook degene, de vragen die het meest uitlokken tot debat... En men stelt dat men drie van dat soort vragen aan de pauze gaat voorleggen. En de pauze heeft beloofd de vragen te beantwoorden. Mm, maar hoe live is het allemaal? Ja, helemaal niet live. Het oh. wordt van tevoren opgenomen. Ja, jeetje. Je ja, ja, moet er natuurlijk goed over na kunnen denken. Ja. En uh, ook al is een pauze uh, onfeilbaar, blijkbaar moet er soms toch een extra take genomen worden om het helemaal goed in beeld te <laughs> krijgen. Is er nog gevochten om de uitzendrechten, Bas? Nou, eigenlijk niet natuurlijk, want het initiatief komt van één programma. Oké. Okay. Um, en um, het wordt allemaal opgenomen door uh, de zender van het Vaticaan... en uitgezonden door Raiuno. Oké. Okay. Bas over de... Toch niet helemaal onfeilbare uh, paus, Benedictus. Dank je wel, Bas. Nou, misschien gaat het wel in één keer goed. Ja, je ja, weet, ja. Het niet. ja je weet het niet. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Morgenochtend, 6 uur, zijn Lara en ik. Heb weer hele dag nieuws en actualiteiten op Radio 1. Bijvoorbeeld ook bij de Karel. Goedemorgen, Nederland. Goedemorgen, Sven Kokkelman. Dag, Marcel. Goedemorgen. goedemorgen. Er dient zich een nieuw probleem aan... voor de vreemdelingenminister Gert Leers. Want het Europees Hof bepaalde gisteren... dat uh, ouders van kinderen die hier een verblijfstatus krijgen... ook een verblijfstatus moeten hebben. Het CDA wil maatregelen die dat moeten voorkomen. En Nog vier nachtjes slapen, dan keert Ruud Guller officieel terug langs de lijn bij eh, het altijd gezellige Grosny. En goed nieuws ook voor Marianne Thieme en Wakker Dier. Even opletten, dierproeven zijn hartstikke nodig voor de dieren zelf. Dat en meer, zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien, precies, zeg ik zo. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 De koningin heeft samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima een eerste ontmoeting met de emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 34 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Tijdens een begrafenis in Peshawar blies de dader zich op. En gisteren ging een autobom af bij een tankstation in Pakistan in Faisalabad waarbij 25 mensen omkwamen. En een stripboek over Spider-Man heeft op een online veiling 1,1 miljoen dollar opgebracht. Dat heeft de Amerikaanse veilingsite Comic Connect bekendgemaakt. Het stripboek is een eerste druk uit 1962. En toen kostte dat boekje 12 cent. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie met nog 25 kilometer aan <coughs> files, pardon. De meeste van die files zijn zo'n kilometer of drie lang... en geven niet al te veel vertraging meer. Er zit één uitschieter tussen, dat is de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelof en en Zoetewoudendorp, 8 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Duizenden vreemdelingen kunnen een verblijfstatus in Nederland krijgen... als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof. Ruud Gullert maakt zich op voor zijn officiële terugkeer... langs de lijn in Tsjetjenië. Politiemensen zijn onvoldoende alert op valse aangiftes in zedenzaken... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is twee over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is in Den Bosch. Waar een deel van Brabant vanochtend met een spijker in zijn kop het bed uitstapte, maar een deel ook niet. Kortom, hoe zit het met het ziekteverzuim in de zuidelijke provincies? Reacties en vragen kunt u kwijt op. Goedemorgen Nederland Nieuw probleem voor de minister van Vreemdelingenzaken Gert Leers. Duizenden vreemdelingen krijgen in Nederland een verblijfstatus... als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof. Dat bepaalde gisteren namelijk dat ouders van kinderen... die de nationaliteit van een EU-land krijgen... automatisch verblijfsrecht hebben en krijgen. Carla van Os, juridisch stafmedewerker van Defence for Children. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bepaalde dat Hof gisteren nou precies? Het bepaalt eigenlijk, kort gezegd, dat een minderjarige EU-burger... samen met zijn ouders in zijn eigen EU-land moet kunnen wonen... simpelweg om gebruik te kunnen maken van de rechten... die voortvloeien uit het EU-burgerschap. Dus als wij hier een minderjarig kind een verblijfstatus geven, betekent dat? Dat de ouders hier ook moeten kunnen wonen... en vooral ook werken om dat kind te kunnen onderhouden. Ja, en geven wij die kinderen hier een verblijfstatus? Nee, dat is heel lastig in Nederland uh, om dat voor elkaar te krijgen. Het gebeurt alleen in heel uitzonderlijke gevallen. Wat zijn dan de gevolgen voor Nederland? Nou, de gevolgen... Ik vind het vreemd dat het als een probleem wordt uh, uh, aangekondigd. Het lijkt mij heel prettig als je aan mensenrechten kan houden... waaraan je uh, hebt, ja, hebt beloofd dat je daaraan gaat houden. Ja, ik kom het, het aan zin. als probleem voor Gert Leers... omdat hij nou. de vluchtelingenstromen, de, vluchtelingen de vreemdelingenstromen... in Nederland met de helft moet terugdringen... omdat hij anders overhoop ligt met Geert Wilders. Is het ja, het gaat hier om mensen gewoon om Nederlandse kinderen die in Nederland horen... met Nederlandse nationaliteit, eh, die er recht op hebben om hier met hun gezin te wonen. Meer is het niet. Maar hadden wij niet bepaald dat kinderen die hier zonder nationaliteit verblijven... dat die gewoon snel in aanmerking moeten komen voor het Nederlanderschap... of in ieder geval een, een verblijfstatus moeten krijgen? Nee, het gaat hier niet om kinderen zonder nationaliteit. Dat is een ander aspect van de uitspraak. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het Hof van Justitie heeft het uitdrukkelijk over kinderen... met de Nederlandse nationaliteit. Ja, maar, maar geven wij kinderen zonder nationaliteit snel een verblijfstatus... en dus de Nederlandse nationaliteit op ten duur? Nee, helemaal niet. Er zijn ongelooflijk veel kinderen in Nederland zonder nationaliteit. Met name Roma-kinderen, maar ook kinderen van vluchtelingenouders die hier zijn geboren. waarin het land van herkomst van de ouders nationaliteit van kinderen niet erkent die in Nederland geboren zijn. Ja. Betekent dit nou dat Nederland gewoon extra vluchtelingen zal moeten toelaten? Of ja, het gaat... <coughs> nee, het gaat niet om toelating. Het gaat gewoon om Nederlandse burgers. Dus het, is, het heeft niks te maken met een toestroom. Het gaat gewoon om de mensen die al in Nederland zijn met de Nederlandse nationaliteit. Maar die hebben toch al de Nederlandse nationaliteit? Wat is dan de uitspraak van het Hof? Nou ja, het probleem is dat je als kind heel moeilijk kan handhaven in een land als je ouders er niet mogen zijn. Want ja. je bent als kind afhankelijk van die ouders die, die jou onderhouden, die Maar dat is toch precies wat ik u vraag? Namelijk als een kind een verblijfstatus heeft en dus Nederlander is, dan mogen zijn ouders, ook als ze geen Nederlander zijn, volgens de uitspraak van dit Hof, dus ook in Nederland blijven? Dat is waar. De ouders zijn de nieuwe burgerstam van Nederland. Ja. Juist. En hoeveel hoe mensen gaat dat? Weet u dat toevallig? Dat is lastig tellen, want we registreren dat niet op dit moment. Het is de bedoeling dat dat wel gaat gebeuren, maar we schatten dat het om, om een, nou ja, misschien 2000, meer dan 100 en minder dan 5000, daar ergens tussen. Ja, dus uh, honderden tot enkele duizenden. Ja, ja. Daar gaat het om. Goed, ik dank u wel. Raymond Knops, Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent in uw ogen deze uitspraak van het Hof? Nou ja, deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben, omdat uh, in dit geval gaat het, en dat is nog niet eerder in orde gekomen, om uh, een geval waarin um, uh, kinderen van Colombiaanse ouders die in Nederland worden geboren, automatisch een Nederlandse nationaliteit krijgen en niet de Colombiaanse kunnen krijgen. En daardoor ontstaat er in zekere zin een ongelijk situatie met gezinnen uit andere landen. En daar hebben wij ook vragen over gesteld aan de minister van Immigratie en Asiel. Om dat dit mogelijk uh, gevolgen gaat hebben voor de gelijkheid in behandeling uh, van mensen die hier asiel aanvragen. Want? Nee, dat klopt niet hoor. Sorry, als ik even mag. Want dit ging om Belgisch nationaliteitsrecht. Dat is heel anders dan in Nederland. In België heb je inderdaad de regeling dat je als, ja, als kind staat. Ik wil loopt... er nog even iets erbij vertellen. Namelijk dat een Belgische rechter eerder iets heeft bepaald. op basis van het Europese Hof deze beslissing gisteren heeft genomen. Ja, precies. Dus het gaat niet om Nederlands nationaliteitsrecht... wat, wat uh, de heer Knops net zei. Uh. Nee, maar daar kan het wel gevolgen voor hebben. Dus daar wou ik graag met nee. uw welnemen even over doorpraten. Want ja, dat precies, is wel want, uh, een van de zorgen van meneer Knops. Dan ja. kom ik zo meteen weer bij u, mevrouw Van Os, als u even geduld hebt. Dit gaat inderdaad over een, een Belgische uitspraak... die getoetst is door het Europees Hof. En uh, uh, de vraag die wij hebben aan de minister... wat betekent dit voor het Nederlandse beleid? Uh, heeft dit gevolgen? Als ik de uitspraak zo lees... dan zou dit ook gevolgen moeten hebben voor het Nederlandse beleid. Dus stel dat dit geval was opgetreden in Nederland, dan zou het Hof tot dezelfde conclusie zijn gekomen. En dat, uh, dat speelt in het geval van Colombia. En de vraag is of, of dat ook in andere uh, landen zo speelt. Ja. Uh, dat is relevant, want wij zijn gewend dat als mensen hier asiel aanvragen... Ja. Uh, dat ze inhoudelijk getoetst worden. Dat per geval bekeken wordt of iemand recht heeft op asiel. Maar ik heb net van mevrouw Van Os begrepen... en van de rechter in, in Luxemburg, hof, het Europese Hof... Um, uh, of Straatsburg zet dat, meen ik, uit mijn hoofd... Uh, mm -hmm. dat, uh, uh, dat als kinderen hier een verblijfstatus hebben en Nederlander zijn... dat hun ouders, ook al zijn ze geen Nederlander, dat dus dan ook mogen krijgen. En dan zegt mevrouw Van Osnet, het gaat om honderden tot enkele duizenden mensen... die dan ook de Nederlandse nationaliteit zouden krijgen... of hier zouden mogen moeten blijven. Ja, waar het hier nu om gaat is of die het verkrijgen van die Nederlandse nationaliteit... te maken heeft met het feit dat Colombia, de Colombiaanse wet... Ja bepaalt dat kinderen die buiten Colombia geboren worden... niet de Colombiaanse nationaliteit ja. uh, mogen krijgen. Dus dat is, dat ja. is de, de, de noviteit in dit verhaal. En dat ja. zou dus gevolgen kunnen hebben voor het Nederlands asielbeleid... maar ook in de behandeling uh, ten opzichte van andere landen... Ja. die die nationale wetgeving niet kennen... En stel dat iemand uit Venezuela dat zou betreffen, ja. daar zou je wellicht een andere uitspraak kunnen komen. Maar goed, dus het gaat dus... ook over uh, ja, gelijke behandeling. Ja, maar de vraag is dus even, wat gaat u doen als blijkt dat uh, honderden, enkele honderden tot enkele duizenden... meerderjarige asielzoekers of vreemdelingen hier een verblijfstatus moeten krijgen... omdat hun kinderen die inmiddels al hebben gekregen? Wat gaat u dan doen? ja, um, als dan. Uh, wij hebben dit nee, probleem. Nou, maar dit dat probleem, is geen als dan, want dat is namelijk de crux van de uitspraak van het Hof. Ja, maar de, de, kijk, die uitspraak van het Hof uh, heeft een heel hoog juridisch gehalte. Wij ja. hebben op basis dus daarvan... Dus waar ik u naar de politieke vertaling daarvan? Dat ja, gaat precies. u doen bij de uitspraak van dit Hof die deze consequentie heeft. Maar op basis daarvan hebben wij vragen gesteld aan de minister van Immigratie en Asiel. Een aantal ja. vragen wat dit nu juridisch betekent voor ons beleid. En, uh, ik wil daar op dit moment niet op vooruit lopen. Ik wil wel dat de minister hiernaar gaat kijken om, om te bezien of en zo ja in welke mate dit gevolgen heeft. En da als dat duidelijk is, kunnen wij kijken of dit gevolgen heeft van het Nederlandse asielbeleid. Ik kan ja. in ieder geval concluderen dat deze uitspraak ja. interfereert met laten we zeggen, de manier waarop wij dat asielbeleid tot op heden uh, vormgeven, Namelijk dat we in individuele gevallen dat toetsen en dit ja. soort uitspraken en dat geldt ook voor andere uitspraken van het hof... Ja. die maken de politieke uh, ruimte die er is om ja. keuzes te maken in het asielbeleid... Uh, natuurlijk wel kleiner. Nou ja, en, en het kabinet heeft zich vastgelegd in het regeren en het gedoogakkoord op het terugdringen van het aantal vreemdelingen met de helft. Dus nee, als... nee, nee, dat staat er niet in. Uh, dat, dat, uh, dat, dat staat niet in het regeerakkoord, er staat een substantiële vermindering... Uh, debat van ja, hij is toch echt het aantal van de helft genoemd, hoor? Nou, nee. Dat heeft, de heer Wilders heeft dat aantal genoemd. Dat ja, staat niet en, in dat het hij daar de, en dat hij daar dus ook de minister op zal gaan afrekenen. Ja, dat moet de heer Wilders dan zelf uh, weten. Maar het staat nou niet ja, op het het zo, zonder, zijn, zonder zijn steun kunt u niet. Dus op het moment dat meneer Wilders zegt. Uh, meneer Leers, uh, u hebt zich niet aan de afspraak gehouden in mijn ogen. omdat er nu hond, enkele honderden tot enkele duizenden asielzoekers bijkomen. dan heeft de minister een probleem. Of u het nou leuk vindt of niet, dat is dan zo. Nee, maar dat staat niet in het regering- en Dus uh, daar houden we ons aan. Daar houdt de PVV zich ook aan. En als de heer Wilders voor zichzelf een percentage van 50% heeft... zeg ik, dat is misschien mogelijk. Maar het zou ook kunnen dat het 20% is. Voor ons gaat het niet om de percentages. Voor ons gaat het erom dat er een streng en rechtvaardig asielbeleid komt... Ja. waarbij procedures ingekort worden, waarbij mensen niet zo lang in onzekerheid zitten... en waarbij we ook mensen gelijk willen behandelen. Dus in dat opzicht is deze uitspraak ja. uh, laat zeggen, heeft wat risico's in zich... en daarom dat wij ook de minister hierop uh, bevragen. Ach, en Dat gaat u uh, vandaag schriftelijk doen. Uh, nog even naar mevrouw Van Os uh, van uh, Defense for Children International. We hebben het nu over de politieke gevolgen... maar even uh, vanuit die kinderen geredeneerd. Het is natuurlijk voor kinderen niks prettiger dan opgroeien met je ouders. Dus uh, dat is misschien <kugt> de achterliggende gedachte van het Hof of niet? Uiteraard is een heel belangrijke uitspraak. En het grappige is dat het in uh, Engeland op 1 februari heeft Supreme Court eigenlijk een gelijksoortige uitspraak gedaan, waarin een Brits kind met een Tantiaanse moeder uh, een rol speelde. En daarin heeft het ko het, uh, het Brits Hof heel uitdrukkelijk uiteengezet wat nou het belang van het kind is in zo'n situatie. En heeft dus eigenlijk de opdracht uit het kinderrechtenverdrag, namelijk dat kinderbelangen voorop moeten staan, ja. heel mooi uitgelegd. Dus en dat de is eigenlijk aan het belang van het kind om op te groeien met ja. zijn ouders. En dat heeft het Hof van Justitie hier ook gedaan. Maar de analyse dat het, dat het met Colombia te maken heeft, heeft hier, dat, die klopt echt niet. Het gaat wel over gelijke behandeling. En dat is namelijk dat er een einde is gemaakt met deze uitspraak aan de discriminatie van Nederlanders. Het is namelijk zo dat voor mensen uit derde landen of voor Europese Unie-burgers... het veel makkelijker is om hier met hun gezin te wonen dan voor Nederlanders. En aan die discriminatie is wel een einde gemaakt. Met de uitspraak van de rechter Carla van Os ja. van Defence for Children. En Raymond Knops, Kamerlid voor het CDA. Ik dank u beiden. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij een vraag bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een verkoopster van een Belgische HEMA is ontslagen omdat ze een hoofddoek droeg. Haar collega's en klanten zouden hebben geklaagd over die hoofddoek. En de vraag is, mag je in Nederland zomaar worden ontslagen voor het dragen van die hoofddoek? Arbeidsrechtadvocaat Mathieu Feijen uit Hilversum, dicht onderhoek dus, weet het antwoord. In beginsel is zo'n vraag niet zwart-wit te beantwoorden. Het heeft namelijk mee te maken dat je in Nederland... heb je uh, als werkgever een instructierecht. Dus je mag regels stellen ten aanzien van kleding... en uh, bijvoorbeeld ook haardracht. Uh, recentelijk is er nog een uitspraak geweest... over uh, een KLM-stewardess die tekort haar had. Nou, bij de KLM uh, wordt er gestreefd naar bijvoorbeeld... Uh, een uh, uniforme zakelijke en professionele uitstraling. Nou, in dat geval heeft de rechter geoordeeld dat... Uh, deze dame zich aan die uh, voorschriften moest houden. Uh, dat geldt hetzelfde voor uh, bepaalde geloofsuitingen. Uh, het is dus wel zo dat op dat moment er voorschriften zijn vanuit het bedrijf en er moet een bepaald doel meegediend zijn. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid of hygiëne of bijvoorbeeld de zakelijke uitstraling. Nou, of je ervoor ontslagen kan worden uh, hangt dus een beetje vanaf of de voorschriften zijn en of de instructie... Ja, het instructierecht van de werkgever daarmee wordt overtreden. Dus het is goed om even na te gaan, om te kijken of er regels zijn... en of het een bepaald doel dient. Juist. Al dus de arbeidsrechtenadvocaat met een niet-eenduidig antwoord. Heeft u ook een vraag bij het nieuwsmeelt u ons dan vooral naar... Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Den Bosch. Tenminste één iemand zonder ziekteverzuim en zonder spijker in zijn kop. Marcel Dekker. Ja, dat laatste weet je niet, Sven. Ja, voor het station in Den Bosch waren een... Nee, daar ga ik het niet over hebben. Ik sta voor het station in Den Bosch, Sven, waar een dag na het carnaval de feestvierders natuurlijk de wonden likken. En de bedrijven van Brabant zich afvragen wie er nou vandaag en de komende dagen met een kater thuis blijft. En wie er toch maar gaat werken. Daar ga ik het eens over hebben met een man die vandaag wel gewoon werkt. Samen met mij, Jan de Hoge. Maar die komt dan ook uit... Ik kom in het uh, Vrechel oorspronkelijk, maar gewoon nu in dieren. Ja, en daar vieren oh. ze geen carnaval, hè? Oh, jawel, er wordt ook een rustig, maar wel degelijk een carnaval gevierd. Okay. U bent van de Arbo-Unie en u weet hoe het gesteld is uh, met dat ziekteverzuim onder Brabanders en Limburgers. Daar heeft u uh, onderzoek naar gedaan, zo meteen even de punten en de comma's. Maar eerst eens even, waarom heeft dat nou uw speciale interesse onderzoek doen naar ziekteverzuim na het carnaval? Nou, de Arbe Unie doet er langer onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En er hoort ook bij dat we onderzoek doen naar... Uh, het, het verzuim rond evenementen in uh, Nederland, zoals ook de wereldkampioenschap voor voetbal, maar ook carnaval. Ja, precies. Nou, laten we maar eens even naar die cijfers kijken dan. Uh, ja. Hoe slecht is het gesteld met uh, de arbeidsethos van de Brabanden en de Limburger daags na het carnaval? Nou, ik ben blij om te mogen zeggen dat uh, het arbeidsethos uh, van de Brabanden, er is niets mis mee. Uh, de verzuimcijfers van de eerste twee dagen van deze week... maandag en dinsdag lagen nadrukkelijk onder het niveau van de vorige week. Dus uh, het, het ligt nu maar op een 40% van uh, vorige week. Dus het verzuim is het beduidend lager uh, dan je zou verwachten met carnaval. Dan je zou verwachten, want daarom sta ik natuurlijk ook hier. Want ja. boven de rivier denken ze allemaal dat ze allemaal op één oor liggen... de komende dagen hier in Brabant en Limburg. Maar niet het geval dus. Nee, ik denk dat er wel degelijk een aantal mensen op één oor liggen, maar er zijn afspraken over gemaakt. Mensen hebben gewoon vrijgenomen en hebben het geregeld op het werk wie blijft werken en uh, wie uh, van het carnaval gaat genieten. En uh, dat betekent dat nu een aantal mensen hun roes uitslapen, maar dat is wel geregeld. Nou, geen uh, betere vinger aan de pols van dat ziekteverzuim, want u zegt dat het wel meevalt, uh, dan een uitzendbureau. We, stonden voor, of we staan voor uniek. Lopen ze even naar binnen. Om te vragen hoe het gesteld is met dat ziekteverzuim en of de telefoons hier al rood staan... ...dat gaan we even vragen aan een van de medewerkers, Maurits van der Bovenkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zegt u het maar. Heeft de telefoon rood gestaan hier? Nul. Geen. Geen. Nou, dan gaan we weer naar buiten toe. <laughs> Daar zijn we ook heel blij mee. Ja, hoe komt het? Want dat verwacht je eigenlijk helemaal niet. Wij zijn uh, gericht op office-medewerkers, dus wij bemiddelen op mbo- en hbo-niveau... Dat is een doelgroep mensen die van tevoren nadenkt over uh, ja, wat zij doen met carnaval. Dus ook op ja. voorhand dagen opnemen. Ja, maar dat zijn ook mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, mag je zo zeggen? Dat mag je zo zeggen, absoluut. Okay, maar ook goed georganiseerd wat vrije dagen betreft. Absoluut. Uh, de mensen die uh, mogen zelf bepalen wat zij met hun vrije dagen doen. En als zij dat willen opnemen met carnaval, dan. Uh... Ja. En pakt u ze hard aan? Want u krijgt natuurlijk wel eens us, een telefoontje zo rond deze uh, verdachte periode. Pakt u ze hard aan? Nou, hard aanpakken. Wij nemen als werkgever zeker onze verantwoordelijkheid om uh, met die mensen in gesprek te gaan op het moment dat we een ziekmelding krijgen. En uh, zullen wij ten alle tijde ook gewoon de regels volgen die, uh, die wij moeten volgen. Ja, Daar gaan we niet goed. in treden. Jan van der Hoog, ik nog even terug naar u. Nou heb je natuurlijk, want dat blijkt ook uit het onderzoek van u, uh, uh, ook een groep mensen die gaat, maar die had beter niet kunnen gaan. Nou, dat klopt. Je noemt dat wel uh, presenteïsme. Mensen die wel op het werk komen, maar in feite niet goed productief kunnen zijn. Nee. Het onderzoek is gebleken dat dat wel 18% van de productiviteit van een bedrijf kan uitmaken. En ik denk dat dat voor een bedrijf heel belangrijk is om goed met mensen in gesprek te gaan. Of het nou rond de carnaval is. Of uh, bij uh, uh, andere redenen om goede afspraken te maken over hoe mensen kunnen herstellen en goed hun werk kunnen doen, precies. Niet naar je werk komen. Oproep dus aan werkend Brabant en Limburg. Likt de wonden van carnaval, maar doe het uh, niet op je werk. Daar komt het op neer. Nee. Dankjewel. Zijn Marcel Dekker. Straks, Ruud Gullert loopt zich warm voor zijn eerste officiële optreden... in het altijd gezellige Tsjechenië. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. SVR Wim van den Berg. Dag meneer van den Berg. Prachtig. Daar ben ik dan. Fijn. Ja, nou, het wordt een goed kampeerjaar. Dat verwachten we helemaal. Ja? ja? Hoe komt dat? Wij denken dat dat komt doordat we ja, de laatste jaren toch een ontzettend mooi weer in, vooral in het voorseizoen hebben. Je ziet nu ook al het mooie weer. Ja. Maar het komt ook door het speciale product wat de SVR boeren en boerinnen aanbieden. Rust, ruimte, betaalbaarheid. En lekker kamperen op een boerenerf in de vrije natuur. Prachtig. Gewoon eenvoudig kamperen. Goed sanitair, keurige voorzieningen... Maar geen opgedrongen pretpark voorzieningen. Nee, nee, nee. Mensen die gewoon zichzelf kunnen vermaken... Ja. zijn bij ons bijzonder aan het goede adres. Ja, en we zijn dolle boeren, hè? Dat boerenzoekvrouwen heeft... Nou, nou, nou, nou, nou. Natuurlijk, nou, nou. dat is fantastisch. Het is niet van... gaat hij maar door de slagboom, gaat hij maar bij het paaltje nummer zoveel staan. Nee. Nee, op zo'n boerderij word je vaak ontvangen... met een kopje koffie, praatje, een rondleiding... Bij vertrek wordt er weer vaak een kopje koffie ingeschonken. En de tarieven zijn zo betaalbaar dat men meestal tussen de 10 en 14 euro per overnachting hooguit kwijt bent. Ze zien de kalveren geboren worden. En echt waar, het is zo ontzettend leuk. Ik zou alle luisteraars willen oproepen, wees vrij en blij, kampeer ook in 2011. Op een SVR-boerderij. Volgens mij wordt het een fantastisch kampeerjaar. Dat hopen we helemaal op. Dank u wel, meneer Van den Berg. En jullie ook. Hartelijk bedankt. En ben je in de buurt? Kom bij ons aan. Niet langsrijden, maar aanrijden. Heel goed. Dank je. Fijne dag, hè? Dank je. Wanneer zenden jullie het uit? Ja, uh, om kwart voor tien. Prachtig. Ja. Perfect. Ik zal luisteren, hoor. Dag, meneer Van den Berg. Dank je en succes met de caro. Ja, dank u. Dan dag, dag, meneer Van den Berg. Dag. Dag. Prachtig. Goedemiddag met Frans van der Week. Het is eigenlijk uh, één groot succesverhaal. Ja, vingerspitsengevoel, dat is een, uh, een makkelijke kreet. Nee, het is veel meer dan dat. Ik ben een van de organisatoren van het whiskyfestival in Leiden bijvoorbeeld. Ja, niet zomaar een festival. Wat een groot festival is waar, waar 6500 mensen naar af, op afkomen. Maar behalve dat whiskyfestival kunt u nog veel meer successen op uw konto schrijven. Uh, een aantal andere dingen die redelijk geslaagd zijn in mijn leven. Het zou misschien te ver voeren om dat nu allemaal op te gaan noemen. Maar noemt u eens een paar hoogtepunten. Ik ben een van de drie bedrijfjes, ik was nog maar een blaag... Hm. die tegelijkertijd begonnen zijn, onlos van elkaar... met de import van buitenlandse bieren. Ik ben de eerste voorzitter en een van de twee oprichters van de Nederlandse Dartbond geweest. Ook nog even gedaan tussen de bedrijven door... Dat is ook een, aantrekke, een aantrekkelijke zaak. Want uh, als ik nu... Ik gooi geen dart meer. Ik heb mm. er ook niets meer mee te maken. Maar ik ben er wel trots op. Het is een heel rijtje, hè? Uh, bier, darts, whisky en nu jenever. Ik denk dat wij echt aan een, een wederopstanding staan van jenever. Dat is niet de, de jonge klare. Die is goed voor de mik. Maar mm. als je een hele fijne korenwijn neemt... of een moutwijn Geneve... dan is het of je een, een verrekt goed glas zachte whisky hebt. En... Dat, uh, nou, in een, een goed product kan ik aan de man brengen. Nou, dat gaat dus gebeuren dan. Ja, mm. dat geeft een heel erg ontspannen gevoel. Prachtig. Prachtig. De brenger van het goede nieuws was Karl Johan de Zwart. Het is bijna acht minuten voor tien. Ruud Gullit, dames en heren, maakt komend weekend... zijn officiële debuut als trainer van de Tsjecheense club Terek Grozny. In het eigen Sultan Bilimganov-stadion... ontvangt de club van Gullup landskampioen Zenit Sint-Petersburg... met op de eretribune natuurlijk Ramzan, Ramzan Kadirov... de president van Tsjechenië en de grote geldschieter van de club. Op een iets minder comfortabele plaats zit onze eigen Peter Pet -Pet Damkoer. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Waar zit je dan? Yeah. Uh, uh, uh, uh, uh, ik zal rondlopen in het, uh, in het stadion om natuurlijk het grote enthousiasme... van dat 10.000, misschien wel 12.000 koppig getellende publiek... Om dat, uh, om dat vast te leggen ja. voor, uh, voor de wereld. Want het wordt natuurlijk een fantastisch event. De mensen komen niet alleen voor Gullit... maar waarschijnlijk ook voor de Marokkaanse Nederlander Boussoufa van Anderlecht... die straks op het allerlaatste moment... morgen sluit de transferperiode voor het begin van de Russische competitie van Anderlecht overkomt, ook naar, naar, naar Grozny. Ja. De mensen zitten op het puntje van hun stoel. Ja, en wie zit er dan op het puntje van hun stoel? Want kan de gemiddelde inwoner uit Grozny een kaartje betalen? Nee, dat is ook niet nodig van Kadirov is natuurlijk de baas van Tsitsenië en die nodigt iedereen uit... gratis naar het stadion te komen. Nu nog even naar dit oude stadion, waar eh, ja, toch ook wel geschiedenis ligt. Dramatische geschiedenis vanuit zijn eigen familie. Een aantal jaar geleden is daar zijn vader bij een bloedige aanslag... ook om het leven gekomen. Maar er wordt een nieuw stadion gebouwd... wat natuurlijk straks de naam zal dragen van zijn vader. Een held van... Ja, zeg, uh, gratis kaarten, dus geef het brood spelen en uh, brood. Hè, dat is uh, de achterliggende gedachte vermoedelijk. Uh, dan was gisteren het Braziliaanse WK-team uh, over de vloer. En uh, toen verloren ze meteen met 4 tegen 6. Ja, het, het was wel het WK-team uit het begin, begin uh, zo, zeg maar, zo'n acht jaar geleden. Hè, dus, ja, begin van de, begin de eeuw, 2002. Beetje, ja. beetje, gezellig, beetje, ja. gezellig, beetje gezellig, beetje gezellig team. En dus Ronaldo, gezellig Romario, voetbald. Cafu, ja. Ja, absoluut. En, uh, uh, en de tegenstander, de aanvoerder van de tegenstander... was natuurlijk Ramzan Kadyrov. En uh, ja, die ploeg... Uh, de, de, de, de Tsitschenen hebben met 6-4 moeten verliezen... ondanks twee schitterende doelpunten van Kadyrov zelf. Ja, nou is die Kadyrov dus uh, naast president van het land... voorzitter van de voetbalclub gisteravond in ieder geval ook nog aanvoerder. Heeft hij nog meer hobby's eigenlijk, deze man? Uh, ja, alles wat je maar kan bedenken aan wilde dieren. Leeuwen, Siberische tijgers die trouwens beschermd zijn... maar wel in zijn privé dierentuin rondlopen. En vechthonden, daar is hij ook ongelooflijk mee in de weer. Maar misschien kun je hem ook helpen. Hij heeft wel een heel groot probleem. Hij is op zoek naar een derde vrouw en kan maar niet besluiten. Want? Want het moet wel een Tsjechische vrouw zijn... of een vrouw elders uit de wereld en ze moet moslima zijn, en ze moet hem wel heel erg gehoorzaam zijn. En dat is, schijnt een probleem te zijn toch hele ten dagen. Ja, denk je dat Ruud Gullert net zo gehoorzaam is als die vrouw op wie die dan... Uh... Zit te wachten? <laughs> nou ja, dat moet, dat moet natuurlijk blijken. Wat, wat, wat Gullet daar tot stand kan brengen met dat, met dat elftal in die Russische competitie. Hij krijgt natuurlijk meteen een vuurdoop, omdat hij de kampioen van, van, van Rusland, Zenit Petersburg, meteen op, op, bezoek, op bezoek krijgt. Hij is op trainingskamp geweest met de club, want niks is te gek. In, in, in, in Turkije weken en, en weken lang is die selectie daar gebleven. Het geld kan niet op om je voorbeeld te geven over die uh, Boussoufa die gekocht wordt, uh, uh, Anderlecht krijgt daarvoor 10 miljoen euro uitgekeerd en Boussoufa zelf gaat 3,5 miljoen euro per jaar verdienen en ja. dat zijn eigenlijk allemaal belastingcenten van de Russische burger. Ja en dus is de vraag of die belastingcenten dan niet beter in de opbouw van Grosnieuw kunnen worden gestoken, want die stad ligt toch nog grotendeels aan puin, begrijp ik altijd of niet? Nee, hij heeft, hij, heeft, hij heeft zijn grote vriend Poetin. Toen hij nog president was, Poetin. Maar nu ook als premier zijn ze nog steeds dikke vrienden. En een enorme grote geldstroom uh, is er, gaat er maandelijks richting, richting Grozny. Om, uh, om de, de, de, de afspraken die deze twee hebben gemaakt, om die, om die na te komen. Kadirov uh, uh, uh, krijgt het geld om Grozny en Tsjetsjenië wederop te bouwen. En daarvoor in de plaats levert hij aan, uh, aan Poetin. Een, een, laten we zeggen, min of meer vreedzaam Tsjetsjenië binnen de min of meer grenzen van de Russische Federatie. En uh, uh, dat is een merkwaardig huwelijk, wat die tweeën hebben, hebben, hebben gesloten. En degene die het meeste van profiteert is, denk ik, Ramzan Kadyrov zelf. Want inmiddels ja. is hij wel ongeveer de rijkste man van Rusland. Ja, hij schijnt ook briefjes van 1000 roebel op straat uit te de delen aan het volk. Klopt dat? Ja, dat doet hij, dat doet hij ook. Hij, hij deelt ongelooflijk veel uit. En dat moet hij ook wel 60% werkeloosheid in Tsjetsjenië. Er is gewoon niks te doen. Dus hij moet de mensen daar natuurlijk ook wel bezighouden. Bijvoorbeeld boksen is zijn, is zijn, is zijn andere hobby. En overal in, in Tsjetsjenië verschijnen boksringen. Ik heb eens een keertje in zijn hotel in -Mes heb ik geslapen. En ja. in plaats van een prachtig zwembad op de binnenplaats... was daar een Olympische boksring. <laughs> <laughs> Hij schijnt ook bevriend te zijn met Mike Tyson, hè? Ja, ja, ja. Uh, iedereen die, uh, die, waar een luchtje aan zit, daar is hij uh, bevriend mee. Uh, hij is ook bevriend met menig zult. Met, menige sult, met menige aan, aan, de aan de golf. En uh, daar hoopt hij ook uh, zijn miljoenen van te krijgen. Van een of andere in investering in, in Grosny. Om ja. daar in elk geval toch het werk uh, uh, mensen we met werk te geven. Dat wil niet erg lukken. En of het met het voetbal is gaan lukken, dat zal ik zelf zondag met eigen ogen gaan aanschouwen. Peter Damkoer en die vriendschap met Mike. Thuis zou ik maar verborgen houden als ik cardio was voor vrouw nummer drie. Dankjewel, Peter. Straks, dames en heren, politiemensen schieten, al te, uh, schieten te snel in de hulpverlenersrol... en zijn onvoldoende alert op valse aangiftes in zedenzaken. Zometeen, na het nieuws met Jan van der Putten. Het laatste nieuws. Hille moet schoon schip maken. Alle ins en outs. Het gaat om een hele waslijst aan misdragingen, strafbare feiten... zoals diefstal, zelfverrijking. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. In last of at the moment is Charlie Sheen. Charlie Sheen. There's my life. Deal with it. Verslaggevers ter plaatse. Dit